Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Een groot protest gisteren in Israël. 10.000 mensen gingen de straat op omdat ze een staakt het vuren willen in Gaza. Wel moeten dan alle Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Gisteren leek het er heel even op dat zo'n akkoord er zou komen na een oproep van de Amerikaanse president Biden. Maar de Israëlische premier die reageerde meteen dat het idee kansloos is. Hij wil alleen een staakt het vuren als alle gijzelaars vrijkomen en Hamas volledig is vernietigd. De demonstranten zijn boos op de regering en eisen dat er een akkoord komt. Bij het noodweer in het zuiden van Duitsland is een brandweerman om het leven gekomen. Hij was met twee andere brandweermannen onderweg naar een familie... die vast zat in een bungalow door de overstromingen toen hun rubberboot omsloeg. De waterstand in de rivieren en beken in het gebied is ongekend. Mensen weten niet wat er overkomt. Het uh, Zo hoog heb ik het nog niet gezien. De omgeving in de buurt van München wordt het zwaarst getroffen door de overstromingen. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. En ook zijn er in de regio al zo'n 1300 mensen geëvacueerd. De Turkse voetbalclub Fenerbahce heeft een nieuwe hoofdtrainer, José Mourinho. In het stadion van de club wordt hij vandaag gepresenteerd. De Portugees was eerder trainer van onder meer Real Madrid en Chelsea. In januari werd hij door AS Roma ontslagen. En Novak Djokovic is door naar de achtste finales van Roland Garros. Na een comeback tegen de Italiaan Lorenzo Mussetti, van wie hij won in vijf sets. Na zijn overwinning gaf hij zijn interview in het Frans en het publiek ging helemaal los. Dank u wel. Ik probeer het in het Frans te spreken, dat Door de vele regenpauzes konden de tennissers pas gisteravond om half elf de baan op. Dus was ook pas iets na drie uur s'nachts de wedstrijd klaar. En nog nooit was een wedstrijd zo laat klaar. Het weer, eindelijk een echte lentedag. Wolken maar gaan de weg, de middag schijnt op steeds meer plekken de zon. Het is zo'n 16 tot 21 graden, maar door de wind voelt het wel iets frisser. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We'll Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag staat het programma in het teken van Noordse Jazz. Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli barst het festival weer los in Rotterdam met heel veel artiesten. Veel jazz, maar ook veel uh, R&B, hip hop en een aantal stijlen die daar ergens tussenin zweven. Een van de artiesten die optreedt, die u net gehoord heeft, is El Miola. Hij is een uh, gitarist, hij speelt al, uh, al uh, nou, bijna 50 jaar. Hij is begonnen in de supergroep Return to Forever, is uh, daarna verder gegaan... en heeft zijn elektrische gitaar verruild voor een akoestische gitaar... en vormde begin jaren 80 een uh, supertrio met John McLaughlin en Paco De Lucia. Die samenwerking resulteerde in een uh, geweldig album... dat heet Friday Night in San Francisco uit 1981... en daar hoorde u net een nummer van, dat heet Fantasia Suite... Aldi Miola treedt op op vrijdag. En dan ga ik verder naar uh, Veronica Swift. Veronica Swift is een uh, Amerikaanse jazzzangeres. Zij is de dochter van twee hele andere uh, bekende jazzartiesten... Hot O'Brien en Stephanie Nakashian. En Veronica kreeg het natuurlijk met de paplepel ingegoten. En al op negenjarige leeftijd kreeg ze de gelegenheid... om met de groep van haar vader het eerste album op te nemen. En op vijftienjarige leeftijd bracht ze haar... Uh, album uit, dat heet Lonely Woman. En die kreeg hele positieve recensies. Ze treedt ook dit jaar op op, uh, op noord Jazz. En uh, ik ga van dat album draaien een nummer dat heet Love for Sale. Veronica Swift. Zij treedt op op uh, zondag. Ik ga verder met Taylor Extie. Taylor Extie, een, uh, een pianist. Hij uh, werd eigenlijk bekend op zijn 16e verjaardag... toen hij als een uh, uh, ja, noodgeval moest invallen... voor een, um, voor een optreden van Marion McFarland, wat afgezicht werd. En hij heeft er een geweldige optreden van gemaakt. Het Taylor-Exte trio. En um, dat album dat heet Live with Filoli uit uh, 2001... Dit jaar speelt hij samen met Terence Blanchard en zijn E-Collective en Atom String Quartet op zondag 14 juli. en Gaat u nu luisteren naar Nostalgia in Times Square van de Taylor XT-trio. De trailer XT-trio. Zoals gezegd, hij treedt op samen met uh, Terence Blanchard op zondag 14 juli. Het leuke aan uh, het Sea Jazz Festival is dat er ontzettend veel artiesten optreden in, tegelijkertijd in verschillende zalen. En vind je het dus niet, niet leuk, dan ga je gewoon weg en loop je naar de volgende zaal. En dat heb ik ook geprobeerd terug te brengen in deze uitzending. We gaan weer een sprongetje maken in de stijl. We gaan naar de BVR Flamingo Big Band... Dat is een, een, een big band uh, die het geesteskind is van de Spaans-Nederlandse saxofonist, componist, componist, arrangeur en bandleider Bernard van Rossum. Het is een big band die innovatief is, die um, toonaangevende Spaanse jazz en flamengo mengt eigenlijk met uh, traditionele flamengo in zang, gitaar en handklappen. Ze hebben een uh, aantal prijzen gewonnen in uh, 2014 bijvoorbeeld en ze hebben eerder opgetreden op het uh, Noordse Jazz. Ze hebben een nieuw album uitgebracht, dat heet Loeste Luna. En daarvan ga ik draaien het gelijknamige titelnummer. En zij treden op op vrijdag op Noordsey Jazz. Flamingo Big Band. Met Loeste Luna. Ik ga weer een sprongetje in stijl maken. Ik ga richting de blues. Ik ga naar de Amerikaanse blueszanger en gitarist... D.K. Harrell. Ja. Hij is ook een bijzonder uh, artiest. Toen hij anderhalf was... was hij al geïnteresseerd in B.B. King. En dat heeft hij verder opgepakt. Hij uh, begon zich te verdiepen in de muziek van B.B. King. Deed zijn eerste optreden als... Uh, muzikant op een symposium... in het B.B. King Museum. En hij werd... Uh, hij werd in 2022 derde bij een, uh, bij een Blues Challenge in Memphis. En hij is nu een van de meest veelbelovende jonge bluesartiesten. Zijn debuutalbum Right Man, verscheen vorig jaar en kreeg uh, goede reacties. Hij staat dit jaar op vrijdag op het Noordse Jazz Festival. En ik ga van het uh, debuutalbum The Right Man, draaien. Hello, Trouble, DK Harrell. smile a real short dress Harold met Hello Troll. Ik ga verder met een, uh, opnieuw een bijzondere band, The Sacred Souls. Zanger Josh Lane, opgegroeid uh, met gospelmuziek, maar ook met klassieke motoonplaten. Hij heeft een stem die de denken aan Marvin Gaye en Curtis Mayfield. Samen met, uh, met zijn medemuzikanten maakte hij uh, ja, geweldige muziek die, uh, uh, die een beetje in die, in die richting gaat van gospel, soul. En, uh, ze werden live populair en ze zijn... Uh, uh, onder contract genomen bij de New Yorkse Deptone Records. En dat gaat u terug horen in het volgende nummer. Want het begin dat lijkt uh, heel sterk op muziek die we eerder hebben gehoord van onder andere Sharon Jones en de Dap Kings. Het nummer wat ik ga draaien dat heet uh, Future Lover. Zij treden op op zaterdag op Noord CJ's The Sacred Souls. There she goes, at the door with her girls There she goes, there she goes She looks at me, I look at her And in that moment, I think that both of our hearts know Die Sacred Souls met Future Lover. Ik ga verder met uh, Giametta Rose en The Forces of Creation. Giametta Rose is een, um, een vocaliste, een zongschrijver... Uh, een en uh, arrangeur en producent. Het idee voor, uh, voor het koor wat deze band vormt... het is een zangkoor... kwam eigenlijk uit een, um, uit een uh, idee van, uh, van Giametta Rose persoonlijk... toen zij door een moeilijke periode heen ging. De ellende van zich afschreef in, uh, in liedjes en merkte dat het zingen een helend effect had op haar. Ze dacht, dit kan misschien wel voor meer mensen gelden... en ze deed een oproep via social media om koorleden te vinden. Daar kreeg ze veel gehoor op en het koor is alleen maar uitgebreid. En tot dit koor hoort, behoort onder andere Novina Carmel, de dochter van Slystone. Ze hebben een debuutalbum uitgebracht in 2022, dat heet How Good It Is... en daarvoor ga ik draaien Spirits Up Above. Jometa Rose and the Voices of Creation. met Rose en the Forces of Creation. Zij spelen op zondag op noord Jazz. Op vrijdag speelt het Son, Son Mi Hong Quintet. En in dit quintet speelt Alastair Payne mee op trompet. En daar had ik al een album van klaar liggen. En daar ga ik dus ook een nummer van draaien. Alastair Payne is een trompetist. Hij heeft een album uitgebracht. Dat heet Sheer Koe. En daarvan ga ik draaien White Stones. Alastair Payne. Hmm. Stones. Ik ga een sprongetje maken naar Kurt Rosenwinkel... de meestergitarist die al uh, ja, een aantal uh, decennia meedoet. En hij heeft destijds een uh, studioalbum uitgebracht, Next Step... en dat was voor hem een, uh, in die tijd een, uh, een muzikale verkenning... waarin ze de grenzen van de jazz probeerden op te rekken. Ze hebben daarna nog een livealbum daarvan uitgebracht... Uh, begin jaren uh, 90... en... De mensen van toen zijn weer bij elkaar gekomen en ze hebben een reunion tour die zij op Noordse gaan, uh, gaan uitvoeren op vrijdag. Ik ga daar niet iets van draaien. Ik ga iets draaien van Kurt Rozenwinkel, wat hij met Emmett Cohen heeft opgenomen, de pianist. Live at Emmett's Place, de huiskamersessies van Emmett Cohen. En dat is opgenomen in 2023 en daar uh, ga ik van draaien half Nelson. Ik ga het nummer niet helemaal draaien, want ik heb het anders niet genoeg tijd meer voor het laatste nummer. Kurt Rozenwinkel en Emmet Cohen. Luister naar Kurt Rosenwinkel en Emmett Cohen. Zoals ik net al zei, ik ben al toegekomen aan het laatste nummer van deze uitzending... en daar wil ik ook nog uh, even uh, aandacht aan besteden. En dat is van Afishai Cohen. Een bassist die al vele malen heeft opgetreden op Jazz en op vele andere festivals. En hij heeft dit, dit keer een band samengesteld... Uh, met zanger en uh, Abraham, Abraham Rodriguez Jr., de band heet Iroko en het is een uh, band die geïnspireerd is en afgeleid is op uh, jazz-traditie en geworteld en Afro-Caribische muziek. Zij treden op op vrijdag op Northside Jazz. Vandaag stond de uitzending in het thema voor Northside Jazz en uh, vele artiesten van dat Weekend zijn voorbijgekomen in diverse stijlen. Dat is waar Northside Jazz ook voor staat. Het is niet alleen maar de traditionele jazz, maar veel moderne stijlen. Laatste paar minuten zijn voor Avisha Cohen en het nummer heet Etude. Het komt van zijn album As is Live at Blue Notes. U luistert naar Afisha Cohen. Deze uitzending stond geheel in het teken van noord Sea jazz wat op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli in Rotterdam plaatsvindt. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdom. Fijne zondag en volgende week is de beurt aan Jaap... om de uitzending van CFM Jazz te verzorgen.